Vervolgens rende hij weg, terwijl hij de taser op de agenten richtte, waarna de agenten hem doodschoten. Bij het restaurant waar het gebeurde wordt gedemonstreerd, het gebouw is in brand gestoken. De Belgische minister van Volksgezondheid vindt het onverstandig dat Nederland met een aantal andere Europese landen een deal heeft gesloten over een mogelijk coronavaccin. Volgens minister De Blok versnippert dit alles opnieuw en verzwakt het iedereen. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië... alvast 300 miljoen doses besteld van een vaccin... dat momenteel wordt ontwikkeld door de Universiteit van Oxford. De Belgische minister vindt dat de hele EU... met één stem moet onderhandelen met farmaceutische bedrijven. De prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Pieter van Os... met zijn boek Liever dier dan mens. Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Mala Rivka Kizel uit Polen... Zij verloor in de Tweede Wereldoorlog haar familie... maar wist zelf te ontkomen aan de Duitsers. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter hangt nog meer juridische stappen boven het hoofd. De Zwitser is sinds 2015 geschorst vanwege een dubieuze betaling in 2011. Een openbaar aanklager in Zwitserland beweert nu dat hij in 2010... 1 miljoen dollar heeft gestort op de bankrekening... van de Nationale Voetbalbond van Trinidad en Tobago. Blatter ontkent dat. Het weer vanochtend in het noordoosten nog bewolkt en nat, in de rest van het land is de zon vaker te zien. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.